Kamp met het NOS journaal. In de Chinese provincie Jilin zal komen. Wat de explosie heeft veroorzaakt, wordt onderzocht. Volgens het staatspersbureau zijn 13 mijnwerkers van de mijn in de stad Bashan gered. De mijn is staatseigendom. De Chinese mijnbouwindustrie staat bekend als gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken en er zijn geregeld explosies door mijngas.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 Is het zaakje klaar? Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paard, en Va, pa die zegt, ja je op het verkeer. Zand aan de zee. Aan de zand aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, neem met zusje, oma Piet, tante Vriet en de hele familie is we aan de zand.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 Die heeft ook een belangrijke invloed gehad in de keuze van de muziek. Dus zegt u van, nou, het had al wat anders mogen zijn. De schuld ligt bij Harry, maar ik heb de muziek een beetje kunnen beluisteren. En ik het is genieten, want het is van onze tijd, Harry. Welkom in de studio. Bedankt. We gaan een beetje terugkijken naar jouw verleden. Ja. Als, als jonge jongen, heb ik begrepen, woonde jij...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 Daar bij dat penhuisje had je een parkeerplaats eh, voor het, het project, of voor de, voor de woningen Zomers Buiten. En daar was oude eh, Atema, was daar beheerder. En eh, op, de, op de hoek van dat parkeerterrein, daar woonde de familie Rinkel...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 Ja. Waar zijn jullie naartoe gegaan als familie? En, uh, in, uh, hier eerst naar de Verspijkstraat. Verspijkstraat 9A. Uh, op een bovenwoning. Uh, uh, nou, een rot tijd was het. Uh, ik, ik, heb, ik heb er uh, ja, niet, niet prettig gewoond. Dat kan ik zeggen. Mijn ouders ook niet.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 Er dat, dat, dat, werd, niet, werd, niet, werd niet, a, geen aandacht aan geschonken. Absoluut niet. En eh, nou, toen zijn we dus in de loop van december zijn we verhuisd. Ondertussen ging je hier naar een zomverte school? Ja, ik, school D. Uitstekende school. En, uh, een hele fijne school ook. En na de rand heb ik wel eens uh, nog door die school gelopen. Ook op het moment dat die werd afgebroken. Eeuwig zonde vond ik dat. Het was een prachtige school. Ja. Hij had wat...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 Tegenover eh, het, het, het stookgebouw van het Ons Lieve vrouwengasthuis En niet alleen het stookgebouw, maar ook het mortuarium. Dus je zag daar de, de, de, de, de lijkkisten geregeld uitkomen. En het, de frequentie werd groter naarmate dus de, de hongerwinter naderde. Maar daar hebben wij dus uh, drie jaar gewoond. Met, uh, met mijn vader, moeder en, en, en ik en dan mijn broertje die daarop volgde Rob.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 en uh, nou, toen ben ik dus uh, uh, naar Bolsward gegaan. Dus een 30, 35 kinderen. En de bank had een, uh, een, een binnenschipper gecharterd. En dat schip dat lag in de Muiden. In Muiden, pardon. In Muiden. En uh, op een dag kwam mijn vader thuis en die zei ja, dat ik weg moest. En uh, nou goed, als, uh, als haasje heb je een koffer ingepakt... En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 Op zondag 4 maart was dat ja, naar, uh, naar Workum. En daar uh, zijn we, uh, zijn we uh, hartelijk ontvangen. Ik weet nog dat we in dat sluisje lagen met Workum. En daar kwamen de mensen aanlopen met emmers, met pap. Nou hadden we in Amsterdam, in, in, in de hongerwinter hadden we totaal, was het onbekend...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 On the floor, that gay, old-fashioned way that makes me love.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 die het toch wel, uh, vind ik, uh, in de pan gehakt zijn door de Turken. Maar dit is een, uh, een, een, een, een politiek uh, gevaarlijke uitspraak. Oké, okay, we dat, gaan dat, meteen dat, over naar ja, het andere onderwerp. we gaan meteen overgaan, <laughs> want anders krijgen jullie de politie nog hier voor de deur. Lieve luisteraars, u luistert naar de stem van Harry Visser die tegenover mij zit. Dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joustra. Heeft u vragen aan Harry Visser? Aarzel niet, pak de telefoon 5730...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 die, die is toegetrouwd. En ik heb nog contact met Tine. Zij is 95 is ze. En zij zit in een bejaardenhuis. Of een verzorgingshuis in Koudem. En ik ga af en toe haar bezoeken. En uh, goh, dan komen al die oude verhalen komen weer boven. Uh, Want zij weet die verhalen ook nog voortreffelijk. En uh, ook het moment... Uh,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 Met uh, onder andere uh, de omroeper Guus Weidstel. En, uh, en Teddy Scholte die daar de mensen interviewden, Ja, dat was een uh, erg aardige tijd. Onlangs heb ik nog de laatste uitzending meegemaakt. De, uh, de laatste Nederlandse uitzending van Radio Nederland Wereldomroep. Daar hadden ze me vooruitgenodigd om de, die bij te wonen. Ja, het was toch wel emotioneel. Al die mensen die, die, die eruit gestuurd werden. Die om met ontslag gingen. En uh, ja, wat daar niet aan weggegooid wordt. Aan uh, goed wil over de hele wereld.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 Want wat is er veel georganiseerd in die periode, eind 60er jaren. Uh, Jij ja, was een actief man, maar op een gegeven moment werd er ook gezegd van, je moet wat meer doen. En toen uh, werd er opeens een functie aangeboden als secretaris bij de EMM. Eendracht Macht de Woningbouwvereniging. Kan je er iets over zeggen? Ja, ik uh, eind, het eind van de jaren 60, toen... Uh,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 En toen zijn we naar Marseille gereden. En Marseille aan boord van een schip van, uh, van de Tiemlijn en naar Haifa. En uh, toen rondgereden door Israël en toen weer terug. Maar goed, toen kwam ik dus wel bij de familie Bosman. En de, hij had ook uh, hij had een zus, uh, Willemien En daar ben ik toen uh, nou ja, uh, verliefd op geworden. We zijn, hebben dus contact gehad. En uh, toen uh, was uh, vader Bosman... De oude gemeentesecretaris de, de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 Ik zei, nou ja, goed. Hij zegt, wil je niet eens uitkijken naar een, naar een bestuursfunctie van een, van, een, van, een, van een sportvereniging of van een andere vereniging? Ja, ik zal eens kijken. Ja, ja het kwam een beetje onverwacht kwam het op me af. En toen op een gegeven moment zei hij ja.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 Dus het is een onbezoldigde uh, functie. En, uh, Wie nou, zat er toen in het bestuur? Uh, Bosman voorzitter. Bosman voorzitter. Meneer Tol was penningmeester. <coughs> en eigenlijk Kerkman was Arie adviseur. Kerkman, ja, die was adviseur. Maar wat hij precies, precies was, weet ik niet. Maar die had Opzitter, die, die was, adviseur. Die was van alles.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 de, de huren die contant betaald werden op uh, dinsdagavond of donderdagmorgen en uh, die uh, uh, ja, daar zaten we met een enorme bulk geld zaten we daar ja, zei ze, die moet, dat moet afgestort worden bij de gemeente moet afgestort Ja, dan moet naar een gemeente ik zei, waarom moet dat eigenlijk? Waarom moet dat kunnen, we, kunnen wij toch ook doen? daar hebben wij uh, rekeningen voor en we hebben een bank en uh, zo, ja, dat moet Arie Kerkman zegt dat ja uh,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 This home sweet home, where the streams and the rivers flow and the old city on his I need not say no more because that's my home. Dit was lekkere muziek, hè? De New Orleans Synchropeters, Harry. That's my home. Ja, Ge yeah. geweldig muziek. Goede muziek heb je uitgezocht. Oh, dankjewel. Ja. dankjewel. Eh, goed, we zitten bij de EMM, je bent directeur geworden. Eh,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 eh, ...opgezet door mensen met, van goede wil... Eh, om, om, ...om dus te kijken hoe je hier dus goede woningen... ...goede sociale woningen neer kunt zetten als, als uitvloeisel... ...van de woningwet van 1901. En, eh, eh, en dat is nu helemaal overboord gegooid. Als ik dus ook eh, terugga en ik... Eh,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 Ja, dat, vind ik heel, dat vind ik heel erg. En dat, eh, ja, dat is, ik vind het schande ook voor, voor, voor zo'n plaats als Zandvoort dat dat allemaal gebeurd is. Maar dat komt ook doordat eh, de zaken allemaal geperfectioneerd eh, ge, ge, ge, ge, ge zijn. Die zijn allemaal eh, zakelijk, is het allemaal geworden. En ja, het is de uitvloei, zeggen wel, van, van de, de Europese regelgeving. Nou, dat kan best zijn, maar.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 Maar in 2008 uh, hadden we er uh, 26, 2700 woningen in Zandvoort ja, van de EMM. Uh, Je hebt ooit een, een, een boekje gemaakt. Uh, in 1989 is het uitgekomen. De huizen van architecten Wal Wagenaar. Ja. Daar zijn een heleboel woningen ja. die toegemaakt zijn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 maar ja, als je dus zo'n plan maakt, dan moet het wel, uh, uh, ja, planologisch moet het goedgekeurd worden. En dan ging hij, alvast onderhands. ging hij uh, op bezoek bij uh, Wertheim. En dan zei hij tegen uh, Wertheim, zeg, kan dit of kan dat? Nou, Haal daar wat af, haal daar, stel daar wat bij en doe dat. En dus als het...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 Pascal, wat blij dat jij er weer was om voor de muziek te regelen en de regie te doen. Alsjeblieft. Eh, geweldig, ik wens jou ook prettige taansdagen. Gaan we doen. Blijf nog gewoon gezond ja, dat tussen ons. Dat hoop ik. Dank je wel. Dank je wel voor de goede wensen.